9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ongeveer een miljoen toegediende vaccinaties in Nederland... staan nog niet in het registratiesysteem van het RIVM. Daardoor is onzeker of die gegevens kunnen worden gebruikt... voor de Europese corona-reispas, meldt Nieuwsuur. Er is een achterstand bij het invoeren van vaccinaties. Maar ook zijn er problemen bij de gegevensuitwisseling... naar het centrale RIVM-systeem. Een taskforce probeert die op te lossen. Daarnaast zijn er mensen die geen toestemming hebben gegeven om hun vaccinatiegegevens te registreren. Minister De Jonge zegt dat het wel een tijd zal duren voordat ook zij een coronareispas kunnen krijgen. De Duitse politie heeft de woning doorzocht van de leider van de rechtspopulistische AfD in Turingen. Tegen Björn Hukke loopt al bijna een jaar een onderzoek wegens opruiing en smaad. Volgens het OM heeft hij in uitingen op sociale media alle vluchtelingen bestempeld als crimineel. Onderzocht wordt of hij die berichten zelf heeft geplaatst of dat iemand anders zijn account gebruikte. Hukke was de voorman van de ultrarechtse tak van de AfD, der Flügel. Die hief, die hief zichzelf vorig jaar op nadat de Duitse Veiligheidsdienst de organisatie onder toezicht had gesteld. De vier slachtoffers die gisteren na een steekpartij in Amsterdam naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn buiten levensgevaar. Eerder was de toestand van een van hen nog kritiek. Bij de steekpartij in de wijk De Pijp kwam een man van 64 om het leven. Over de toedracht is nog weinig duidelijk. De verdachte, een man van 29 uit Amstelveen, gedroeg zich volgens getuigen verward. Hij zou stemmen in zijn hoofd hebben gehoord. Onderzocht wordt of hij alcohol of drugs had gebruikt. De politie heeft geen aanwijzingen voor een terroristisch motief... maar wil ook nog geen scenario's uitsluiten. Het weer, vanavond blijft het vooral in het zuiden bewolkt en buiig. Morgen is het op veel plaatsen droog met geregeld zon en 13 tot 16 graden. Vanaf maandag is het opnieuw nat en met 13 tot 15 graden fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 6.9 Zie ZFM Ik weet dat je wilt outside. Het you're smart. No, no, no, no.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 Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein, dit hart ik heb het pas voor een tweede hart. Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het allemaal verswaard. Dus wees maar lief, het kan geen kwaad. Zie je het feitje Damn night I can't see you see me girl And you know so you in my visual I give me the most energy for get physical Why you want me, me why you do Make me know how far you want We'll have